Dan de ik ook met het NOS-journaal. VN-chef Guterres waarschuwt dat voor de Verenigde Naties financiële ineenstorting dreigt... omdat lidstaten hun contributie niet op tijd betalen. Eind vorig jaar was er een tekort van bijna 16 miljard dollar. Ook het terugtrekken van de VS uit tientallen VN-organisaties speelt een rol. Welke landen niet betalen, zegt Guterres niet. Maar volgens de BBC is de VS er één van. In Rotterdam is iemand gewond geraakt bij een schietpartij. Volgens lokale journalisten werd de man gewond aangetroffen in zijn auto en is hij naar het ziekenhuis gebracht. Volgens Rijnmond is op beelden te zien dat er een schoen naast het voertuig ligt en ook staan de deuren nog open. Politie onderzoekt wat er gebeurd is. Er zijn nog geen aanhoudingen. Een van de plannen die vandaag uh, gepresenteerd zijn door D66, CDA en VVD... is dat mensen sneller aan het werk moeten gaan en een kortere tijd een uitkering krijgen. Het plan leidt tot verschillende reacties, zegt verslaggever Nick Wouters. De nieuwe coalitie wil de plannen voor de arbeidsmarkt maken... samen met vakbonden en werkgeversorganisaties. Nou zal dat met werkgevers op dit punt wel lukken... want zij zien een kortere WW-duur wel zitten... want ze denken dat mensen dan sneller een nieuwe baan accepteren. Maar vakbonden... Er zijn tegen. FNV denkt dat veel huishoudens in de problemen komen... door het verlagen van WIA-uitkeringen. Onderwijsinstellingen zijn, bl zijn blij dat de nieuwe coalitie... bezuinigingen op het onderwijs wil terugdraaien. De prijs van goud en zilver is vandaag flink ingezakt na een wekenlange stijging. Aan de daling van de waarde van de dollar kwam vandaag juist een eind. De reden voor de trendbreuk lijkt dat Kevin Warsh door de Amerikaanse president Trump naar voren is geschoven als nieuwe baas van het stelsel van Amerikaanse centrale banken. Het weer op de meeste plekken is droog, maar vanuit het zuidwesten gaat het regenen. Morgenochtend in het noordoosten kans op IJssel. Verder bewolkt en droog. Het wordt 1 graad in Groningen tot 9 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. See it. I'm still with you. I'm still with you. All these years, I've been fighting with myself. All I'm left with are these pictures on my shelf. And the memory of a better home rainbow didn't have to go, so you fight your back so alone. See you Yeah. I'm you. Saturday night Got you on my mind Saturday night. Thank you. We took it I a certain type